Nederland moet snel 25.000 opvangplekken regelen voor Oekraïners. Het kabinet wil dat elke veiligheidsregio duizend bedden klaarzet. Dat is niet zomaar gedaan, zegt NOS-collega Reinalda Start. Het is uh, natuurlijk al een enorme klus voor gemeenten om uh, asielzoekers op te vangen. Maar de gemeente Rotterdam heeft net bekendgemaakt... dat het hen in ieder geval alvast gelukt is om in Rotterdam zelf duizend... en op korte termijn in uh, de re regio ook nog eens duizend plekken te vinden. Op sommige plaatsen in Nederland worden al Oekraïners opgevangen. Opgevangen. De 25.000 plekken die erbij komen zijn misschien niet eens genoeg, maar gisteren dacht de VN dat er 1 miljoen mensen op de vlucht zijn voor de oorlog. Premier Rutte en minister Hoekstra noemen de aanval van Rusland op de Oekraïnse kerncentrale van vannacht roekeloos en levensgevaarlijk. Er zijn twee gewonden bijgevallen, maar de zorgen waren groot, omdat er bij zo'n aanval radioactief materiaal vrij kan komen. En radioactieve straling is heel gevaarlijk en kankerverwekkend. En dat veel mensen zich hier zorgen maken, merken ook drogisterijen en apothekers. Daar is een grote vraag naar jodiumtabletten. Als er echt een kernramp zou komen, heb je met zo'n pil minder kans dat je schildklierkanker krijgt van de straling. Deze apotheker uit Groningen zegt tegen de lokale omroep OogTV dat het geen zin heeft om de tabletten nu al te gaan hamsteren. Je hoeft ze niet te kopen. Pas als er een, een ramp is of zo'n... ...nucleaire bom die tot ontploffing wordt gebracht. Dan kan de, de overheid uh, het advies geven om tabletten in te gaan nemen. En dan zorgt het, de overheid er ook voor dat het verspreid wordt door heel Nederland. De tabletten kunnen met name jongere en zwangere vrouwen beschermen tegen radioactieve straling. En rond deze tijd begint in Peking de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Namens Nederlands dragen snowboarders Chris Vos en Li Lisa Bunschoten de vlag... En verslaggever Edwin Peek weet meer over de medaillekansen. Voor Nederland moeten we vooral gaan letten op Jeroen Kamscheur, een zitskier. Hij werd al vier jaar geleden een keer Paralympisch kampioen, is echt de man to watch. Bij de vrouwen Lisa en zij is ook echt kanshebber voor goud. We hebben in totaal acht atleten voor Nederland, niet heel erg veel... ...maar ze zijn allemaal in potentie top 4, top 5 kandidaat. Vanwege de oorlog in Oekraïne doen er geen Russische en Belarusische sporters mee.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 Nu is Ja, ook ik jij deed клич, народові несе horticlisch,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 Strijdlied, hè? Ja, klopt. De Mars Paperoen inderdaad, is ja. strijdlied. Ja. Daarna die van Nederland. Ja, maar die hebben een beetje afgekapt, want het ging niet zo boeiend. Nee, nee, nee maar het nee. ging over de Tachtigjarige Oorlog. Dan zie je dus die Tachtigjarige Oorlog, die gasten... Zo shokken. schokken en, dan... en, <laughs> en, en, en dan dit lied zingen. Dat hebben ze gezongen van 1568 <laughs> tot 1648. 80 nou. jaar. En toen waren ze er een beetje klaar mee met het nummer. Toen zijn ze maar ja. opgehouden met die oorlog ook ja. meteen we hadden ook nog een stukje gedraaid van Bruce Springsteen... met Edwin Starr over war. Maar we dachten nou, het origineel is. Het is leuker. Krijgen we dat nu te horen? Dat krijgen we nu te horen. War, where is it good for? Come here. Ah! Ah, mooie moraal van... hè? Ja, ja, ja. ja. War is goed voor? Absoluut. Just for the Undertaker. Just for the Undertaker, ja. Nou, ik ja. vind het wel... Uh, vind wel ja. Heel goed. Ik vind het een ja. heel mooi nummer. Ja. Zeker in deze tijd. Zeker, ja. Zeker nadat nou, er vannacht ook uh, bommen gevallen zijn op kerncentrales, uh, ja. bombarderen en zo. Ja, ja. Ja, sorry, maar je, ook als militair kan je... Wel in dienst zijn van, maar ik kan toch zelf ook wel nadenken ja. dat je een pomp gaat gooien op een kerncentrale. Het ja, is toch raar dat één man kan zeggen: Nou, loop die kant op en schiet iedereen dood. Ja, dat is heel raar inderdaad. Ja. En ben je in dienst geweest? Ik ben in dienst geweest, ja. ja 1976, 5, ja. Ik okay. ben een SSOS. Een Wat ben je? Een SSOS. Een SSOS? Een superstreeploze stomp. <laughs> ja, dat is helemaal wild met afkortingen en zo. Ja, ja, SS, ja, ja. ja, ja. Was nou, Hennie was gewetensbezwaren. Die uh, oh. is niet in dienst gegaan. Heeft hij andere dingen moeten doen of zo? Uh, nee, volgens mij niet. Nee? Nee. Nou, Eigenlijk moest hij de gevangenis in. Ja, dat dacht ik ook daar, ergens in de Groningen ja. of zo. Ja. Ja. ja, Maar uh, hij is weer... Nou, hij heeft hij nog te goed. Als <laughs> <Zullen> ze bellen. <laughs> Straks als de Russen komen, mag hij vooraan staan. <laughs> Hebben we niet nog een moeilijke vraag voor onze expert? Hebben he? we nog een moeilijke vraag voor onze expert? Ik heb op het moment geen vraag voor onze expert. Nee. Ja, de vraag. Want ik hoorde dat ze veel drones inzetten. Maar ja, waarvoor dan? He? Nou ja, dat... Uh... Die zijn klein, kunnen ze wat dingen zien of zo, ja. ja. Ja, en ik geloof dat die onder de radar kan kunnen blijven. Oh, wat is er daar. Oké, okay. ja, ja. ja. Dus die kunnen ook maar... heel laag vliegen. En dan... Dat is waar, ja. Ze mogen niet over, nee. nee. nee. Nou, kijk, ja. Voor volgende week maar vragen, denk ik. Als het niet waar is, dan mag de expert bellen naar de studio. <laughs> bellen. Die bellen. zullen we nu weer eens bellen. Ja. Ja. Uh, gaan we de verjaardagen gaan doen? Uh, ja, nee, over 20 minuten pas. Over 10 okay. minuten. Over 10 minuten. Oké. Okay. Spama, luisteren. <laughs> Blijf erbij. Ja. Uh, oh, ik had nog een leuk, leuk dingetje. Wacht even, waar heb ik hem? Die Oekraïners, die hebben een bedrijf, Urka Todor, nou ja, het is een wegorganisatie. Regionale gemeenschappen en lokale overheid om onmiddellijk te beginnen met het ontmantelen van alle bewegwijzeringen. De vijand kampt met matige communicatie en kan niet goed navigeren. Al dus, nou ja, met een moeilijke naam op social media. Laat ons de, de weg wijzen naar de hel. Een bewerkte foto laat standaard bord zien... waarop alle namen van de bijgelegen steden zijn vervangen... door teksten als Go Fuck Yourself, Go Fuck Yourself Again... en Go Fuck Yourself in de Back in Russia. <laughs> Ik vond dat geweldig. Ja. Ik vond het leuk. Maar ja, wel dat een ziens. tip. Dan kunnen ze beter gewoon uh, verkeren. Bijvoorbeeld uh, Amsterdam niet rechtdoor, maar ach, linksom de of linksaf zo. Linksaf, dan... en uh, ja, ja. ja. ja dus uh, ja ja dat is wel een goeie misschien moeten we ook maar weer beginnen ja we kunnen nog we, we hebben kunnen nog bijna even, even tijd ja nou dus. ja. ja, die is ook wel leuk ja uh, Peter 57 bouwt eigenhandig een flitspaal om hardrijders af te schikken de flitspaal bediening van achter het raam met een afstandbediening een boete uitdelen kan hij niet maar hardrijders stuipen op het lijf jagen wel Peter van Gucht uit uh, Uitstekende bouw, uitstekende... Nooit van gehoord. Bouwde zelf een wel erg waarheidsgetrouwe flitspaal... en plaatste dat in zijn voortuin. Met effect, want heel wat bestuurders gaan spontaan op de remmen staan. Peter woont langs een drukke provinciale weg, de 1N403... van Sint-Nicolaas naar Hulst. Uh, het is een uh, snelheidsbeperking van 50 km per uur... maar veel bestuurders houden zich daar niet aan vertelt hij. De slechte staat van het wegdek maakt het nog erger. Vlak voor mijn deur zijn die geslagen die het huis doen daveren. Vooral s'nachts duwen de veel bestuurders het gaspedaal helemaal in... en op deze brede baan. We vragen met de buurt al lang om hier tegen iets te ondernemen. Maar het is... Uh, maar uh, er is wel een heraanleg beloofd van de uh, gewestweg, maar uh, dat zijn ze tot nu niet gekomen. Enkele buurtbewoners spoorden aan om zelf maar een flitspaal te bouwen. Ik sta hier namelijk bekend als Handige Harry. Ik werk in een carrosseriebedrijf. Uh, Voor mij is zo'n flitspaal maken een fluitje van een cent. Ik heb een paar foto's gedownload van het internet en ben ermee aan de slag gegaan. Een andere buur heeft een stikker geplaatst van het bedrijf Gastrometer. En de meeste flitspalen in ons land fabriceren. Uh, we willen immers het waarheidsgetrouw mogelijk... Uh... Nou, het klopt wel. Het helpt wel, hoor. He? Absoluut. Ja. ja, ik sta ook meteen op mijn... Uh, als ik een ja. flitspas zie, sta ik op mijn rem. Ja, maar ja, de woorden is verkeerd, want ze flitsen tegenwoordig niet meer, hè? Nee, maar deze nog wel. Ja. Met enkele uh, elektriciteitsleidingen nog te leggen voor de voeding... De, flits, uh, de flitser gebeurt met een afstandbediening en ga van achter mijn raam zitten op de bovendieping. Zo ziet de snelheidsduivel al van ver aankomen. Voor deze tweede fase dacht ik tot de opening van Leekhouse een, ki uh, een kilometer verderop. Van de zomer hebben we veel last van bezoekers van dancings. Maar ook zonder te flitsen heeft de paal al effect. Iemand heeft de paal zelfs in een, wa in een wazen gezet, lacht Peter. Hij is ook moeilijk te onderscheiden van een echt exemplaar. Ik heb alle uh, felicitaties gekregen van de buren. Als ik een paal overeind zet, wordt het uh, opmerkelijk minder hard gereden. Ook de politie heeft de flitspaal al opgemerkt. Ze zijn al twee keer langs geweest, bevestigt Peter. Ik had uh, op voorhand al mijn huiswerk gemaakt en wat opzoekingen gedaan. Op die vreeggrond mag er een paal staan. De eerste agent twijfelde nog, maar bij de tweede bezoek van de politie moesten ze toegeven dat ik niks fout doe. Ook bevestigde Leo Mares, korpschef van de zone Waas, Wa Waasland-Noord. We hebben hierover contact gehad met agentschap Wegen en Verkeer. De flitspaal staat niet op openbare weg, maar in een tuin. En als het effect heeft en er minder snel gereden wordt, hebben we daar eigenlijk helemaal geen problemen mee. Nee, ik zou denken. dat is alleen maar positief, ja. Ja, ja vind ik ook. Dus ja. nou... Nou ja, leuk. Goed ja. eigen burgerinitiatief. Ja, toch? Maar Dat wel... Die Zandvoort hebben er ook heel weinig, maar eentje daar bij Bentveld. Bij Bentveld, hè? Ja. ja. ja. Dus, eh... Uh... Even muziek en we daarna uh, de jarigen verwennen. Daarna doen we de jarigen. We zijn nu aangekomen bij Madness. One Step Beyond. Ah. Hey, you! Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy master sound. One Step Beyond. Nou, daar dus zijn we aangeland bij de jarigen. Wie zijn de jarigen vandaag? De jarigen, dat is mijn uh, papi en mijn mami. Ja. Uh, mijn vader uh, is vandaag jarig en mijn moeder is morgen jarig. Ik dacht vroeger ook altijd als kind zijnde dat je mocht trouwen Als dus je één dag naar elkaar jarig bent. En dat klopte, want mijn buurjongetje Donnie de Kamps... Ja? die was 27 januari jarig en ik 26 januari, dus... Ja, ik Jullie waren met het hem vertrouwen. dus ja, totdat hij ging verhuizen. Toen was het was het over. Dat was ja, het liefste uit. Maar was dat leuk. klopte dus wel. Met leuk idee inderdaad, ja. Ja, ja. Nou ja, ja. ja, ja, zou kunnen. Aspiraties van een vijfjarig is dat. Toen dacht je nou, vertrouwen. Ja, tuurlijk. Ja? ja. Ja, ik was wel een meisje, meisje. Dus oh. ja, ik was wel echt. Uh... Ja, met de poppen en een kinderwagen en zo. Poppen niet zo, ik had knuffelbeesten, heel veel ja, knuffelbeesten. Ja. En, uh, een hele hoop mensen, ja. ja. En een dekentje. Een dekentje, en, ja? En, uh, ja. ja. Ja, ik was... Uh, maar ik heb er twee nummers op gekregen, het Vrolijke Kerstkosterlied. Dat is van mijn vader. Oké, okay, daar beginnen we dan mee. Ja. En daarna Harry Belafonte met de, Try to Remember. Ja, heel anders. Ze hebben ja. niet dezelfde smaak. Uh, nou, mijn vader houdt ook van Harry Belafonte, hoor. En mijn moeder ja. wat minder dan van de Nederlandse... Uh, Meedijnen uh, geval. Ja. Maar vindt het ook heel erg leuk hoor, Als uh, met zwanenkoor en dat soort dingen meer. Gingen ze vroeger ook vaak naartoe? Oh, oké, okay. ja. Dus, zeg maar. Uh, maar er staat niet bij voor wie het vrolijke Kosterlied is? Uh, Beense is dat. Beense? Oh, dat uh, zegt uh, me ook niet. God, hoe heet die nou? Uh, Kosterlied. Nou, je zoek het even op, het gaat even wel op van, uh, hij heet, hij heet Beense. Nou, in ieder geval hartelijk gefeliciteerd, ook van ja. mijn kant. Ik ben reeds jarenlang de kosten... Door heel mijn werk met veel plezier moei me nooit met andermans zaken Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide Mijn gezicht staat altijd in de ploog Want ik moet toch aan mijn baantje denken In aan mijn dagelijkse voort is dan mijn werk dag, dan kan ik de straat op gaan. Dan zie je op de paard geen koster meer voor je staan. Dan zie je de vrolijke staven. Als kost oh zo joh en fijn, want om altijd als kosten leven moet je stap om mijn choke voor zijn. Lang leven het bier in de platen en heerlijke natant gidam. De vrouwen, de bijne, de scaren in ons hielp mooi Amsterdam.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 Want een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been. Is dan mijn beter dag, dan kan ik de straat op haar Dan zie je op de baan geen koster meer voor je staan. Dan zie je de vrolijke sterren. Als koster zo jong en fijn, want om altijd als kost te leven moet je stapel een chockeur voor zijn. Aanleven het bier in de en een eerlijke net als gedaan. De vrouwen, de bij en de sigaar. Hey! Try to remember when life was so tender That no one went except the willow Try to remember when life was so tender That dreams were kept Beside your pillow Try to remember When life was so tender When love was an ember About to pillow. Try to remember And if you remember And follow, follow. Deep in December, it's nice to remember. Although you know the snow will follow. Deep in December. Nice to remember without a hurt the heart is hollow, deep in December it's nice to remember the fire of September that made you mellow. december, Our hearts should remember. And follow. Ah. Ja, mooie nummers, hè? Ja, ja, was Peter Beense natuurlijk de eerste. tweede is... Uh Harry want ze vroeger thuis heel veel Harry Bellefonte gedaan. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, ja, mijn moeder wordt uh, en, uh, 85. Mooi leven. 37, God. de oudste van de, ja? van de familie. Ja. Grote familie? <laughs> uh, mijn moeder had uh, één zus en twee broers, dus vier kinderen in totaal. Oh, oké, okay. ja. Yeah. En mijn opa, die uh, is 65 geworden, die is aan TWC TBC overleden. Oh ja, toen een tijdelijk gehoorlog, ja. Ja. Ja, die hebben ook een hoop meegemaakt, hè, die oudjes, ja. Ja, absoluut. Ik heb een schoonmoeder van 95, nou, dat is ongelooflijk. Mijn oma was 5, 97 toen Zo. Overleden. Je hebt twee wereldoorlogen meegemaakt. Ja, ja. Ja. Dat is toch wel vreemd, hè? Ja, zo oud inderdaad. Dat ja. knap, hoor, ja. Ja. Maar ja, die schoonmoeder die is. Ja, wil je wel zo oud worden, inderdaad. Ja. Ze geniet ja. nog van de kleinkinderen en zo. En, uh, maar ja. Wat is je kwaliteit van leven, hè? Ja, nou, ja? dat hebben mijn ouders nog wel. Mijn ja? vader heeft er wel Parkinson ook erbij. Maar gaat op momenteel, dus deze week even wat moeilijker. Maar op zich. Uh, Gaan elke dag nog iets naar buiten. Oh, mijn, uh, dat is wel een beetje lol zitten. in mijn leven. Mijn moeder ja. is, uh, is behoorlijk uh, aan de loop. Aan de wandelen. Oh, <laughs> aan de loop. <laughs> loop. Ja, die kan behoorlijk wandelen. Oh, dat is lekker. Het, uh, ja. En daarom is ze woud geworden. Ja. ja, sleurt ze mijn vader wel uh, mee, meestal. Ja. Maar uh, deze week zit dat er even niet in. Dat, uh... ja, die, ik vertelde van die meneer uh, in Weert waar we geweest zijn. De ja? uh, wiel van Lierop. Die is ook 85 of zo. Die zegt, nou, ik ben zo oud geworden. Of, eigenlijk gebruik ik nog helemaal geen medicijnen. Helemaal niks. Dus, uh, ja, mijn moeder ook niet. Nee, mijn vader is, die heeft daarentegen een ja? kleine apotheek. Ah, uh, maar hij fietst wel en hij zegt uh, ritme. Gewoon elke dag hetzelfde eigenlijk. Gewoon ja. dezelfde tijd opstaan. Dezelfde dingen niet moeilijk doen. En geen stress. Daardoor is hij zo oud en zo gezond. Ja. Dus, uh, nou, misschien een tip voor iedereen hier. Ja. Ja. Oké, okay, dan gaan we verder met uh, Mary Hopkins. Huh? Those oh, were the yeah. days. Ook een hele oude, hè? Ook een leuke. Hier komt ze. Mary Hopkins, Als eerste met Those were the days of course. En als tweede, goodbye. Ja. ja. Tijd niet gehoord, hè, Mary? Heb ik niet gehoord. Nee? Nou, oh, toevallig had ik er wel van de week gehoord. Oh. Had ik een discussie of het Melanie was of Mary, Hop Mary uh, Hopkins. Mary Hopkins, ja. En, wie was het? Ja, dit was Mary Hopkins. Ja. Ik weet niet wie van ons twee gelijk had. Oh, die heb je niet verder uitgezocht? Nee, nee. Oké. Okay. Uh, ik heb nog een uh, raar maar waar uh, nieuwtje. Huh, nou, ik ben even... Wat? <laughs> een voedingstipje voor je, huh? uh, Pim. <laughs> Van model Taisy Kiss. Die is uh, actief op social media. En die promoot het veganistische levensstijl. En die heeft een, een beetje wat bizarre voedingstip voor mannen. Uh, bijvoorbeeld, uh, keres, blijf elke dag masturberen... en laat je zaad nadien niet verloren gaan. Uh, voor zij die eraan twijfelen of sperma verantwoord is... in de ve veganistische uh, uh, maaltijd, uh, kan uh, tevreden zijn. Het, het schijnt dus uh, door haar goedgekeurd te zijn. Ik moedig dan ook mannen aan elk dagelijks te masturberen... en hun zaad te consumeren of om het te delen met hun partners. Zo vertelde kis Partners. Ja, ja, ja, ja je, je moet het wel ruim oh. zien natuurlijk. Hè. Je gaat even naar de buren van... Ja. Ook een hapje. Ja. Ik had er vanochtend nog wat over. Nou. Volgens experts heeft masturberen sowieso een pak voordeel Het verlaagt... Het, het depressie uh, door dopamine vrij te geven een hormoon dat verantwoordelijk is voor het gevoel van gelukkig zijn. Ook heeft masturbatie, het zogenaamde liefdeshormoon... vrij wetenschappelijk benoemd als oxytoxine, dat stress verlaagt. De mannen die regelmatig zichzelf behelpen... hebben ook minder kans op prostaatkanker. Zullen we het uh, dieet aan uh, Poetin geven? <lacht> het uh, liefdeshormoon komt vrij en <lacht> depressie gaat er <het lacht> tegen. Als maar. Ja. dat zou kunnen. Putin.gmail.com of zo. Ja, ja, we hebben nog een. Uh, <laughs> een tip voor je. Een tipje ja. voor je. In Italië hebben ze ook een probleem, uh, ook door de oorlog in uh, Oekraïne. Het graan raakt op en de energieprijzen blijven stijgen. Het is, uh, de, is reden voor enkele Italiaanse pastafabrikanten om de productie te stoppen. Twee kleine fabrikanten zijn al opgehouden met pasta maken. Deels zijn uh, staken onder vrachtwagenchauffeurs het probleem. Die stellen dat het hun geld kost om de, op de weg te gaan. Daarnaast is veel graan afkomstig uit Oekraïne en Rusland. Zo ligt er 3000 ton graan in de haven van de Russische stad Rostov te wachten. De vraag is of, of en wanneer dat verscheept gaat worden. Anders moet het uit Canada en de VS komen, dat is veel duurder. Op dit moment nog niet echt een tekort aan pasta... Wel zijn de prijzen omhoog geschoten. Een kilo spaghetti kost 30% meer dan een jaar geleden. Maar als de oorlog in Oekraïne langer duurt... zullen de schappen in de supermarkten wel leeg raken... menen aan Italiaanse consumentenorganisaties. Oh. Mede doordat de looptijd van de uh, pastafabrikanten kort is. Ik heb nog uh, voor een maand op voorraad... al dus, al dus een mailhandelaar uh, uit Napels. Gigantisch, hè? En ja. dan is het op. Ja, maar we gaan naar het einde van. Uh, ja, we gaan afscheid nemen. We nemen afscheid met uh, Mike Oldfield, Sherman de Won en natuurlijk Monty Python aan het eind. En uh, ik zie je volgende week met weer van die geweldige tips. Waar <laughs> ja, je bij moet je zijn voor uh, veganistische uh, eten. <laughs> <laughs> tot ziens, tot volgende tot ziens. week. Tot volgende week.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 Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and that's a joke. It's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2.